Dit was het NOS Journal. Jonge ondernemers werken niet van 9 tot 5. Daarom houden ze ook nu hun oren open. Dit is Wakkere Ondernemers met Jorie Bonnema. Ja, zijn ze nou uh, de oplossing voor de crisis? Waarom zou je in deze tijd uh, kiezen voor een onzeker bestaan? Omroep WNL is dit uur ook weer in gesprek met jonge ondernemers over kansen, bedreigingen, uitdagingen, maar vooral ook oplossingen. And the light, it must have been quite a sight The man was not so never and I told him how we should unite And get together and fight Uh, welkom terug uh, bij uh, Wakkere Ondernemers. Aangeschoven zijn inmiddels uh, twee hele uh, wakkere jonge dames. Wat, uh, wat zijn jullie namen? Zullen we daar eens gewoon mee beginnen? Hoe heet jullie eigenlijk? Goedemorgen, ik ben Caroline de En mijn naam is Carlijn Timmermans. En uh, van welk bedrijf zijn jullie dan? Wij zijn van Coco Coffee Design. En waar staat de naam Coco voor? Nou, Coco hebben we bedacht uh, een paar jaar geleden. Uh, we vinden het een kort en krachtige internationale naam. Wat ook meteen relateert naar uh, het een het belangrijk deel van onze winkel, dat is koffie. Ja. Um, en de andere kant is design, um, voornamelijk ook kleding. Dus we vonden Coco uh, daar wel toepasselijk voor. En jullie schrijven het met uh, twee uh, hoofdletters K en twee hoofdletters O. Is daar ook nog specifiek voor, voor uh, gekozen? Nou, dat vinden we duidelijk eruit zien en dat het wel... Uh, anders is dan ja, de befaamde Coco Chanel natuurlijk. We willen ja, niet naar ja. haar toe verwijzen. Al mag het wel. Ik bedoel, het was een sterke, onafhankelijke vrouw. En uh, daar willen we graag mee vergeleken worden. Is dat worden. dan ook echt een voorbeeld voor jullie? Uh, voor... Niet per se een voorbeeld voor ons. Nee? Maar wij uh, vinden het niet erg als mensen ons daaraan relateren. En um, ja, Coco met een K is gewoon, klinkt ook gewoon heel lekker met koffie en met design... En het is kort, krachtig en internationaal. Oké, okay, maar jullie willen ook dan heel erg graag internationaal, Of dat, dat, dat niet? Richten jullie echt niet alleen op Nederland? En we willen het niet uitsluiten. We willen ons niet alleen op de Nederlandse markt uh, richten. Nee. Dus, Want bocht... jullie, uh, Wat jullie gaan doen, jullie gaan een winkel openen in Amsterdam. Waarom eigenlijk Amsterdam? Amsterdam is natuurlijk wel een internationale stad. Ook wel een modestad. Maar jullie ook bijvoorbeeld in Arnhem kunnen zitten. Of misschien wel Antwerpen. Nou, we zijn allebei uh, woonachtig in Amsterdam. En uh, we zijn... Uh, op heel, in heel veel verschillende steden geweest. Zoals Londen, uh, Kopenhagen en Parijs. En, uh, Is daar dan voor... daar ook het idee van de winkel uh, bij jullie opgekomen bij al die reisjes? Of? Nee, we zijn uh, voorheen, uh, daarvoor die reisjes... zijn we eigenlijk al met deze winkel in, onze, in ons hoofd op het idee gekomen. En toen zijn we daar als inspiratietour uh, naar die steden gegaan. En ons viel gewoon heel erg op dat uh, een stad als Amsterdam... zoiets als koken, koffie en design nog niet aanwezig was. Nee, want je hebt natuurlijk in Amsterdam genoeg koffietentjes en genoeg uh, modezaken, Maar jullie misten daar toch wel nog uh, echt iets in? Ja. En wat, ja. wat misten jullie dan bij zo'n zo koffiewinkel? Uh, nou, we willen eigenlijk een winkel neerzetten waar je, waar je alles kan beleven. Dus waar je niet alleen koffie gaat drinken, maar waar je ook uh, toffe kleding kan kopen. En geïnspireerd raakt door kunst. Dus eigenlijk een, uh, een winkel waar je meerdere dingen kan beleven. En dat misten we heel erg in Amsterdam. Voor zo'n grote wereldstad eigenlijk. Ja. Jullie hebben dat plan natuurlijk allemaal bedacht. En gaat die winkel er nu ook echt komen dan? Nou, we hebben heel fantastisch nieuws. Want we hebben ja. sinds twee weken te horen gekregen... dat we aan de Oudezijs Achterburg wel uh, kunnen gaan beginnen per okay. september. En per, per september gaat het dan open? Dus dat ja. betekent dat jullie nu vol aan de bak zijn... om daar alles voor te regelen al waarschijnlijk? Ja, we zijn enorm vol aan de bak inderdaad. En wat moet er allemaal geregeld worden? Waar zijn jullie nu mee bezig? Uh, we zijn op dit moment bezig om alle ontwerpers uh, uh, ja, klaar te hebben... zodat de winkel mooi gevuld is met kleding. En natuurlijk ook de koffieapparatuur, uh, de inrichting van de winkel. Um, daarnaast komt uh, de opening natuurlijk, die moet grootst ja, worden aangepakt. Het webdesign, de huisstijl was al gedaan, maar we moeten wel de website op orde hebben... Uh, flyers voor de opening, de uitnodiging. Het doen jullie zoveel mogelijk zelf? Of hebben jullie zoiets van ah, veel vrienden, veel familie kunnen helpen... en we besteden lekker alles uit? Nou ja, we doen eigenlijk bijna alles wel zelf. Maar hebben we hebben wel een paar hele goede vrienden om ons heen... die belangrijke dingen uit, uit ons handen nemen. En wat zijn die belangrijke dingen dan? Nou, Bijvoorbeeld die huisstijl van de, van de website en van ons logo... Uh, als, als we daar ook nu eens over na moesten denken, dan, uh, dan was, was, het niet, uh, was het niet goed gekomen. Maar ja. alle beslissingen ja. over de inrichting en uh, machines en kleding, dat doen we echt gewoon allemaal samen. Ja. En, en, en we die... hebben we ook een hele lieve familie die ons ook echt steunt en op alle vlakken ook uh, ja. helpt. Dat is natuurlijk altijd heel ja. fijn. Hier zijn we tweeën, maar ja. wat is dan de rolverdeling in jullie team? Wie doet wat? Wie doet de koffie? Wie doet de mode? Of is dat alle twee? Is dat door elkaar? Nou, als je het heel strak moet zien, dan ben ik, ik Carlijn, meer van de koffie. En ik, Carolien, Carolien van... meer van de mode. Maar ja. uh, alle beslissingen nemen we sowieso samen. Dus... En we komen oorspronkelijk samen uit de mode. Dus we hebben heel lang samen gewerkt in een modezaak. Um, dus het is niet zo dat, dat mensen alleen maar terecht kunnen voor verstijlen bij Carolien. Nee, nee. Of voor... alleen voor koffie bij Caroline. Precies. Nee. We hebben wel, dat we ook allebei ben je dan ook fronten. echt barista of moet je dat nog wel worden? Uh, ja, barista is een, uh, een dubieus woord. Het is wel een beetje gegroeid uh, in de koffiewereld. Dat, ja. Wanneer noem je jezelf nou barista? Um, als je in een koffiebar werkt, dan ben je in principe een barista. Je kunt de nodige diploma's halen. Um, of als je heel veel ervaring hebt, ja, dan ben je natuurlijk ook een barista. Klopt. Ja. Ja, maar wat, is, wat, is jullie, wat zijn je diploma's dan die jullie wel hebben op dit moment? Uh, ik heb geen barista diploma's. Nee. Nee, maar nee. ik heb wel uh, opleidingen gehad bij Café Nation en Espressofabriek in Amsterdam... En dat zijn wel echt uh, goede namen in de koffiewereld. Ja, en qua, qua mode, heb je ook een mode richting opleiding gedaan? Amfi of dat soort dingen? Nee, ik heb Willem de Koning uh, Kunstacademie yeah? Rotterdam gedaan. Lifestyle en design. En, en dan, uh, dan ga je dus in Rotterdam studeren en dan ga je in Amsterdam een winkel openen. Dat zullen ze daar niet zo leuk vinden waarschijnlijk. Nee, maar voor mij was het al van heel jongs af aan duidelijk dat ik in Amsterdam mezelf wilde vestigen. Ja. En ik heb voor uh, die opleiding in Rotterdam gekozen omdat die opleiding voor mij interessanter was, omdat daar meerdere dingen onder één dak waren. Dus en was het ook toen je aan, en aan de opleiding daar begon, had je toen al zoiets van... nou, later wil ik een eigen winkel, wil ik niet in, in loondienst blijven werken? Uh, voor mij is het wel later gekomen. Ik heb heel lang in loondienst gewerkt, in de mode heel veel ervaring opgedaan... heel veel stylingopdrachten uh, daarnaast gedaan. En ja, sinds 2,5 jaar dat uh, Carlijn en ik allebei naar Amsterdam zijn verhuisd... zijn we ook samen tot dit idee gekomen. En bij mij is het ook echt de laatste twee jaar... Ja, het plan om echt zelf een onderneming te beginnen uh, wel gekomen. En dat kwam voornamelijk uit uh, het gebrek van uh, persoonlijke aandacht en service... die ik miste in de meeste winkels. Ja. En die ik als Brabantse heel belangrijk vind. <laughs> Je zei het de laatste twee jaar. Betekent dat jullie al twee jaar lang bezig zijn met de plan? Ja, echt concreet met Coco wel. Ja. ja. ja. En uh, hoe is dat plan dan al die jaren in ontwikkeling gegaan? waren het echt alleen maar ideeën? Of hebben jullie echt een businessplan geschreven en staat alles op papier? Nou, het is wel begonnen. Ik kwam terug van een reis. En dat ik echt geïnspireerd was door, een ko door de koffiecultuur van Australië. En toen zei ik al meteen, oh, ik wil een koffiebar gaan openen. En dat heeft toen een beetje stilgelegen. En ik werkte toen samen met Caroline de Mode. En toen ineens, echt heel cliché, op een avondje op de bank... zeiden we, van, ja, waarom combineren niet onze passies en onze kwaliteiten samen... En toen hebben we Coco bedacht en zijn we dat steeds verder gaan uitwerken. En zijn we tegen heel veel hobbels gelopen en tegen heel veel dichte deuren. Maar we hebben doorgezet en twee jaar later, uh, na het schrijven van een businessplan, een financieel plan, alles erop en eraan, uh, hebben we een banklening gekregen en een crowdfundingcampagne afgerond. Ja, maar jullie hebben niet alleen maar een banklening, jullie hebben crowdfunding gedaan. Uh, ging dat makkelijk of was het een heel lastig en moeilijk proces? Ja, de, vooral de, de planning daarvoor vonden we lastig en ook de. Um, we vonden het best wel een beetje uh, angstig om eraan te beginnen. Omdat ja. je jezelf echt in de kijker zet. Ja. Um, dus we moesten wel iets overwinnen. En ook nog duidelijker ons concept neerzetten. Uh, want iedereen, ja, als je je op internet presenteert. Je kunt niet nog meer toelichten. Dus je moet het dan echt in dat, op die website uh, presenteren. Maar toen we eenmaal bezig waren, toen ging het best wel vlotjes. En zij ja. in anderhalve maand uh, hebben we ons... En hoeveel talk. hebben jullie opgehaald met de crowdfunding campagne? We hebben 15.000 euro opgehaald. Dat was ons streven. Ja. En uh, het is gewoon heel erg leuk. En de crowdfunding campagne is dat je jezelf ook gewoon heel erg test. Je eigenlijk je idee pitcht om te kijken hoe het bevalt bij, uh, bij de mensen. En wat waren de reacties? Hebben jullie heel veel investeerders of zijn het er maar een paar geweest? We hebben 54 investeerders. En waaronder ook echt heel veel mensen die we zelf niet persoonlijk kennen. Dus die puur op de crowdfunding site hebben gekeken en ons idee hebben gelezen ja. en het filmpje erbij hebben gezien en die dus zo enthousiast zijn geraakt en in ons wilden investeren. Dus dat is gewoon voor ons zelfvertrouwen ook gewoon heel goed geweest en uh, ja, om door te gaan, om het door te zetten. Ja, maar jullie hebben het er ook voor gekozen om een banklening te nemen, dus niet alleen maar crowdfunding, maar was dat nodig? Hebben jullie echt zoveel geld nodig om de winkel te openen? Ja, met alleen crowdfunding zouden we als een soort uh, pop-up shop kunnen gaan beginnen. Ja. Ja. Uh, maar dat vond, ja, dat, we dachten wel dat we dat goed genoeg vonden. Maar ja, hoe, ga, hoe ga je dan beginnen? Dus er kwamen ook weer heel veel vragen en ook weer heel veel geld komt daarbij kijken. Dus toen uh, En ja, we kregen die kans bij, uh, bij de bank. En daar zijn we vol voor gegaan. En we hadden toen ook op dat moment een juiste locatie gevonden. Dus alle puzzelstukjes vielen op dat moment in elkaar... Dus dat was, ja, was gewoon een unieke kans op dat moment. En ons uitgangspunt was ook om een echte vaste plek te creëren. Dat kook ook een design echte plek is, waar mensen uh, graag komen en zich thuis voelen. En als pop-up wilden we heel graag starten, maar dat was ja, gewoon heel dat moeilijk. Je ook, om... ook misschien zo weer weg ja, natuurlijk, ja. Na, na een paar ja. weken. En het past ja. wel, het idee past bij jonge ondernemers om laagdrempelig te beginnen. Ja. Maar ja. we willen ja, gewoon een mooie plek uh, neerzetten. Nou, spannend. spannend. Gaan we gaan weer eventjes uh, naar wat muziek. Uh, we komen zo meteen weer bij jullie terug. En dan gaan we wat meer hebben over jullie ondernemerschap... en over jullie uh, toekomstplannen. En wat jullie nog veel meer gaan doen dan alleen maar één winkel openen in Amsterdam. Ja, nou en over de muziek gesproken inderdaad. Ik heb ergens leuks uitgezocht. Beans en Fatback. Een groepje uit Nederland. Beans and Fatback. Ja, spek en bonen. <laughs> <laughs> Fatboy, -fat fatback. Ja, en ik, ik was heel nieuwsgierig naar die naam. Dus ik ben gewoon goed gaan zoeken van waar komt die naam nou vandaan. Want waarom noem je nou je band zo? En dit was eigenlijk gewoon een heel armoedige student... En die had zoiets van, ja, ik wil graag een album opnemen... maar ik heb echt totaal geen geld om artiesten te betalen... En, en die cd op te gaan nemen. Dus wat hij gedaan heeft, hij zei, jongens, ik ga iedere keer voor jullie koken. En wat ze gedaan hebben, is dat bij iedere jam-sessie die ze hadden... hadden ze een ander gerecht. En eigenlijk staat ieder nummer dus voor een gerecht. Ja, en spek en bonen werden toch wel heel vaak, denk ik... vanwege het geldtekort wat ze hadden. Maar er is wel een heel vet album uitgekomen... En uh, uh, ja, ik heb wel het idee dat we hier vaker uh, wat dingen van gaan horen. En ik moet zeggen dat deze artiesten, deze uh, zangers... Uh, zo nu en dan wel in andere projecten te horen zijn. Dus vaak zie je dan, dan zijn ze al een beetje aan het voorbereiden... dat je ze ergens wel een keertje terug gaat horen. Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. We gaan het horen. En nummer heet ook Ready, dus ben je ready? Oh ja, yeah, I'm ready to go. Yeah.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 Nou, we zijn weer terug van de, van de muziek bij het gesprek met onze uh, Coco-dames. Zo kan ik jullie bijna wel noemen. Ja, uh, Carlijn Timmermans en Caroline Kruijsen. Als jullie nou uh, eens naar elkaar kijken. Wat vinden uh, jullie van elkaar nou echt een ondernemerstalent? Zal ik eens bij Caroline beginnen? Ja, dan moet je wel antwoord geven. Oh, ik over Caroline. Ja. Oh, ik dacht Caroline over mij. Nee. Uh, nou, Caroline is een van de meest um, gedreven en um, attente uh, hoe zeg je dat? Uh, werknemers. Maar in ieder geval op de vloer is Colin echt... Ja, die, die, die is er helemaal voor je. Ja. Uh, dus voor dat kun je geen betere eigenaresse van de winkel bedenken. En andersom? Ja, andersom is Carlijn uh, op heel veel vlakken heel sterk. En uh, vooral het zakelijke vlak is Carlijn zeker uh, heel sterk. Financiële gedeelte. Snelle beslissingen nemen. En ja, het leuke van onze combi is gewoon dat uh, we beide heel verschillend zijn... Maar elkaar daar juist heel goed kunnen aanvullen op de vlakken waar ik misschien in tekort schiet. Uh, overlapt Kalein dat en andersom. Dus ja. dat is uh, gewoon een He hele hebben fijne Hebben jullie combinaat. die ervaring al van elkaar dat jullie een beetje weten van nou tot zover kan ik gaan. En tot zover gaan mijn talenten zeg maar. Dat je ja. een beetje daarmee kan spelen met... Uh... Ja, we, hebben elkaar heel goed, we kennen elkaar al heel goed. Maar ja. dit hele traject heeft ons echt nog dichter bij elkaar gebracht. En ook ja, je loopt tegen elkaars uh, eigenschappen aan en dan soms botst dat en dan oh ja, weet je dat dit moet ik niet van jou verwachten en dit wel en ja, dat dat gewoon van elkaar. Ja. Voelt het niet een beetje alsof jullie getrouwd zijn met elkaar? Oh, zeker. Ja. Ja. We kennen elkaar ja. ook echt al elf jaar, oh, tien, elf jaar. Ja. En we zijn ook zo lang ook al gewoond vriendinnen samengewoond ja. en ook nog collega's, acht jaar intensief geweest. Dus we kennen elkaar wel op alle vlakken vrij goed. En ja. het voelt als een huwelijk. Ja? Ja. Okay. Ja. Een fijn huwelijk wel. Ja. Ja. Dat was wel heel erg leuk. Ja. Hadden jullie dan al bij dat idee van, nou, met haar wil ik later wel een winkel openen. En dan misschien al eerder dan die twee jaar waar we het al eerder over hadden. Jullie hadden al twee jaar lang het idee van we gaan een winkel openen, maar. Had je dan misschien bijvoorbeeld al vijf jaar geleden het idee van... oh, dat zou ik wel willen. En als ik dat dan doe, dan doe ik dat met die zakenpartner. Nou, vijf jaar geleden was er niet, was er niet echt ruimte voor in nee. onze levens. Maar um, we hebben wel vaak te horen gekregen van... Uh... Waar we gewerkt hebben van goh, jullie zijn echt een heel goed team en jullie zouden best wel als een duo iets, samen iets kunnen opzetten. Ja. Dat heb ik altijd wel meegenomen. En uh, met, met het idee van ja, met haar, alleen met haar zou ik het kunnen, met ook niemand anders. Dat is wel heel, altijd heel duidelijk ja, geweest. Ja, ook het voor dan? Nee. Ja, zeker. En dat komt ook juist wat ik net al zei, dat we allebei zo verschillend zijn en dat het juist heel erg elkaar aanvult. Dus qua vriendin zijnde uh, is Carlijn ook wel echt de beste zakenpartner. Dat uh, ja. Maar in, dan lopen jullie waarschijnlijk het, het privé- en zakenleven heel erg in elkaar over. Is dat soms ook niet dat je af en toe denkt: van, nou, nou, wil ik even een weekend uh, je niet zien? Ja, Het is wel grappig, want je hebt gesprekken inderdaad die inhoudelijk over coco gaan. Hm. En dan vijf minuten later zitten we een wijntje te drinken en hebben we het over uh, privézaken. Ja. Dat, en dat af en zijn toe we ook uh, wel gaandeweg. Hebben we daar ook wel heel, heel erg mee leren omgaan? En kunnen ja. we ook in een gesprek echt meteen schakelen zonder dat. Ja, dat een Van de onderwerpen zeg maar, onderdoet wordt jullie omgeving uh, daar dan niet helemaal gek van? Ja, met, zeker mensen die niet bij jullie in de zaak zitten en jullie ja, beiden kennen. Het is coco hier, coco daar. En, ja. uh, op een gegeven ja, moment we het hebben wel een aantal vrienden, vrienden die we uh, <laughs> mogen niet meer over coco hebben als we nee. met hen zijn met nee. ze zijn. Maar we we ja. hebben wel coco haters inderdaad, <laughs> want al heel veel afspraken moeten afgezegd worden. Van nee, ja, sorry, er komt iets tussen voor coco. Ja, Hoeveel uur zijn jullie per week er al mee bezig op dit moment? Nou ja, Iedere, Iedere dag, dag sowieso, ja. zo, uh, ja. we voor, gewoon. na het werk, ja. tijdens het werk ja. soms. Ja. Ja. Want jullie hebben net je, uh, jullie hadden nog baantjes, maar die hebben jullie net opgezegd. Dus jullie springen nu echt een beetje in de diepe eigenlijk. Ja. Wat is uh, per wanneer weten jullie vanuit het geslaagd, het, het, het lukt? Kunnen dit blijven doen? Is dat over een jaar of over een half jaar? Nou, ik hoop al inderdaad einde van 2012, van dit jaar al wel een soort van... Nou ja, de lijn te zien, dit kunnen we doorzetten. Ja. Maar ik denk dat je na een jaar uh, met zekerheid kan zeggen van ja, we kunnen doorgaan. Dat, uh, Vooral omdat je ook wel een jaar de tijd moet nemen om mensen jouw vestiging te laten weten je, je, waar dat je zit. Het is ontzettend zit. spannend, zit je hier niet helemaal trillend achter die microfoon en eigenlijk van oh, we zijn eigenlijk aan begonnen. Dat je niet snel wakker wordt, dat je dan denkt van oh shit. Het ja, de drukte stijgt naar je hoofd, maar dit is wel iets wat we al zo lang willen. Ja. Ja. En zo lang naartoe hebben geleefd en gewerkt, gewoon heel hard gewerkt. Ja, het is echt een droom die nu uitkomt. En dat voelt heel fijn. En natuurlijk zijn we ook heel, vinden we het heel spannend. Maar op dit moment zijn we met zoveel dingen tegelijk bezig... om die realisatie te doen voor september. Dat we op dit moment ook niet kunnen nadenken van... Nee, oh, wat nee. is het Wanneer jullie geplande openingsdatum? Je zijn in september, maar is het echt 1 september... of is dat wat later in september? Ja, we hopen de eerste week van september. Donderdag, vrijdag of zaterdag. Het, is nog heel, het kan nog heel veel schuiven. Is nog niet helemaal zeker. Nee. We willen het nog niet helemaal vastleggen. We willen ook echt met, uh, met een mooie uitnodiging komen, zodat mensen er ook echt op de hoogte worden gebracht van het uh, spektakel. Ja, en op je zegt op de hoogte gebracht, maar hoe, uh, hoe kan dat? Waar kunnen we jullie vinden? Waarschijnlijk op internet. Ja, of, Facebook, Twitter. Uh, zijn Wat zijn daar de adressen van? Noem ze eens even. Dan. Nou, Facebook Coco Coffee en Design. Uh, Twitter uh, heet Coco, Coco, Coco, Coco Café. Uh, en website ilovecoco.com. Oké. Okay. Ja. En dan gaan jullie ook een webshop openen? Dat is natuurlijk wel de toekomst. Ja, dat dus, uh, gaat lichtelijk tegen onze principes in. Want wij willen juist dat mensen een beleving ervaren in onze winkel. Ja. En dat mensen echt uh, naar ons toe komen. Uh, maar we sluiten het niet uit. Het, uh, het zou in de toekomst zomaar kunnen gebeuren. Dat we ook vooral voor buitenlandse uh, Klanten dat we dan wel de mogelijkheid willen bieden om ook onze collecties te kunnen kopen. Ja, want jullie zullen waarschijnlijk in Amsterdam meer toeristen in, in de winkel hebben dan, dan Nederlandse klanten. Ja, klopt. Vooral ja. ook ja. Uh, in het gebied van de Wallen komen natuurlijk heel veel toeristen. Dan passen jullie daar ook de collectie op aan? Nee, wij nee. kopen de collectie ook echt in de dingen die we zelf heel mooi vinden. En wat, wat voor dingen zijn dat dan? Uh, op dit moment hebben we heel veel Scandinavische merken. Ja. En uh, er zitten een paar labels bij die nog niet in Nederland worden verkocht. Uh, twee labels uit Finland. En uh, daarnaast hebben we dus ook een platform voor jonge ontwerpers en kunstenaars. Daarbij moet je denken aan pas afgestudeerde uh, modeontwerpers. Voor hun is het heel moeilijk om hun collectie te presenteren. En bij ons is dus dat platform zodat uh, zij ja, de ruimte hebben om uh, ja, hun collectie te presenteren. En ja. hetzelfde geldt voor fotografen. Dus we hebben ook fotografiewerk van uh, jonge fotografen. En hoe komen jullie aan die, aan die kunstenaars waar, waar jullie van weten van, nou, dat, dat verkoopt ook? Daar kunnen wij van leven uiteindelijk? En dat weet je nooit van tevoren. Dat, blijft, dat is een risico. Kunst is natuurlijk best wel een moeilijk vak. Ja, om. een heel abstract om... begrip natuurlijk. Ja, ja het ja. is ook niet echt commercieel. Maar nee. wij geloven sowieso wel in dat het uh, als platform heel goed werkt. Om, uh, om die kunstenaars de ruimte te geven. Um, en wie weet uh, kunnen we het verkopen. Het is niet zo dat we, daar, dat we daarvan uitgaan. Nee. Maar het zou nee. wel mooi zijn. Hoe hebben jullie dan, uh, die kunstenaars zijn redelijk eenvoudig te vinden. Waarschijnlijk in Nederland. Maar hoe, hoe vind je zo'n Scandinavisch label wat dan nog niet in Nederland is? Ja, ook Moet je dan prijzen. echt heen? En, uh, gewoon ja, zelf we hebben ja. verschillende modebeurzen ook uh, bezocht. Ja. Ja, het is echt, je gaat naar Kopenhagen ja. en je weet wie in de modebeurs is. En daar ja. ga je gewoon rondkijken en contacten leggen. En dat, daar zijn we dus ook al anderhalf jaar geleden mee begonnen. Dus daardoor hebben we wel al wat contacten ook echt goed onderhouden. en um, ja. ja, en ook op de hoogte gehouden van onze ontwikkelingen. Ja. Ja, leuk. En hoe is dat met de, met de koffie gegaan? Is dat gewoon nou echt met koffie of wordt dat heel nee. wat anders? Nee, nee, nee, nee. <laughs> nee. Uh, nee. De koffie is ook een heel mooi verhaal. Daar zijn we, nou, ik geloof ik, in maart 2011 voor het eerst geweest. Um, we hebben contact gelegd met Caffeination. Ja. Um, ik was daar van tevoren al een paar keer geweest... en vond het echt meteen een fantastisch, uh, fantastisch koffieconcept. Ze hebben een eigen branderij en een eigen koffiezaak. Uh, met een enorm goede sfeer, dat... Uh, we mogen blij zijn als we een stukje van die sfeer mee kunnen nemen naar Amsterdam. En uh, zij doen heel veel aan direct trade. Uit Brazilië, Kenia, nou, et cetera. En ze branden dus alles zelf. Dus we weten echt waar het vandaan komt en hoe het uh, gemaakt wordt. En dus, het wordt ook vooral met passie gedaan. En dat is, uh, ja, is ons uitgangspunt ja. ook. En dat sluit heel goed aan bij, uh, bij Café Nation. Ja. Wordt het, nee. een, het klinkt allemaal vrij duur. Maar worden jullie, worden jullie een hele dure winkel of is het allemaal vrij betaalbaar toch wel? Nou, iedereen kan binnenkomen en het, uh, de eerste prijzen liggen op Ja, maar je kan tientje. natuurlijk bij de bijkorf binnenkomen. De bijkorf is duurder ja. dan, dan de HEMA. Dus. Nee, het klinkt misschien exclusief. Het is exclusief, maar dat hoeft niet meteen ook duur te zijn. Nee. Exclusief kan ook zijn... Kijk, het wordt nog nergens in Amsterdam verkocht. Dat is exclusief. Maar die koffie is net als iedere andere koffieprijs. Dat is niet duurder. En met de mode geldt hetzelfde. We hebben wel wat duurdere labels ertussen zitten. Waar je, waar je ook echt de kwaliteit ervan kan zien. En we hebben wat jongere ontwerpers die, die een wat lagere prijs hebben. Dus in principe is er voor iedere portemonnee wat wils bij Coco. Kijk. Nou, het is nu natuurlijk heel erg s ochtends vroeg. Wat gaan jullie vandaag nog doen? Wat staat er vandaag nog even op de planning? Nou, nou, ik vlieg straks naar Kopenhagen. Dus dat is, uh, dat is super spannend Je gaat spannend. inkopen doen voor de collectie? Waarschijnlijk ja, dan? ik ga voor uh, zomer 2013 inkopen. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Het is ja. de eerste keer. En ik uh, moet zo meteen weer werken. Kijk, je hebt al een hele lange week. dag nog voor de, voor de boeg Ja. Ja. Nou, dan wensen we jullie eigenlijk gewoon heel veel succes uh, met de winkel. Waar kunnen jullie nog je vinden? Dat is ilovecoco.com, geloof ik. Ja, ilovecoco.com. Ja. En misschien ook wel leuk, uh, we gaan 25 augustus uh, gaan we op Volt Festival uh, staan. Met uh, Coco Coffee Design. Dus uh, ja, iedereen die daar naartoe uh, gaat, kom even langs. Kom bij ons even een uh, koffietje scoren. Uh, Lekkere filterkoffie of een ja. mooie t-shirt kopen. Ja. Kijk, nou dat gaan we dan zeker doen. Leuk. Succes dames. Dankjewel. Dankjewel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 Ellie Goldberg met This Is Your Song. Eigenlijk een nummer van Elf van John, hè? Ja, maar ik vond het eigenlijk wel veel mooier. En mij draagt hem op aan iemand. Oh, kijk. weer je verliefd? <laughs> Wat een vraag. Dank je wel. Laten we dat maar niet, uh, niet in dit programma gaan bespreken. Want uh, u luistert nog altijd naar uh, wakkere ondernemers. op ja. om, om, WNL. Geen kinderhoort. Nee, precies. <laughs> aan, thuis, aan, aan, zo, aan Thijs. Dat gaat lekker. De, aan ik tafel... zit aan tafel. Ja, ja hij... precies. Thijs zit aan tafel. Aan tafel aangeschoven inmiddels uh, Florence uh, Roel. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg ik het goed eigenlijk je naam? Florence, Florence Roel? Roel. Roel. Kijk, een mooie Nederlandse naam. En uh, Thijs Richter, maar uh, Thijs, uh, jij tikte mij net even op de schouder van ja, ik heb eigenlijk ook iets leuks te melden nog. Ja, uh, ik zouden het bijna vergeten. Uh, uh, via Young Startup, uh, onze, onze community, uh, hebben wij uh, een tijd geleden een actie uh, gedaan. En daar konden mensen een, uh, een scooter winnen. Zo. Als ze hun hele profiel hadden uh, ingeschreven en een hele profiel hadden aangemaakt. En uh, ja, ik hoop dat ze luistert, maar we maar, hebben iemand... Moeten, uh, moeten we even roffelen eigenlijk? Ja, daar ja, ben ik voor, heel slecht in, maar bij deze. Uh, nee, ik hoop dat ze luistert, maar uh, Petra Vennegoor van uh, Way Events... die heeft de scooter gewonnen. Dus Petra, ik hoop dat je nu uh, zeg maar een meter uh, door je bed heen stuitert... Uh, je uh, Gefeliciteerd, hij is van jou. Kijk. Nou, ze zijn eigenlijk al mooi met de scooter vandaag op pad. Uh, uh, ja, Florence, jij uh, hebt die scooter eigenlijk niet echt nodig. Want jij gaat gewoon met het vliegtuig, had ik begrepen. Ja, zeker. Gisteren, ja. gisteren geland, uh, terug uit Amerika. En wat, wat heb je daar gedaan? Uh, ik heb mijn ouders even opgezocht en uh, wat dingen voor Reedmore ook gedaan. Kijk, je hebt je ouders niet alleen opgezocht, je hebt ze ook gewoon meegenomen. Ja, die mijn u... vader die, die is, ook, uh, is ook in Nederland. Kijk. Dus dat is, uh, dat is altijd mooi. Okay, kijk. Want je hebt een heel internationale familie? Of Hoe, uh, hoe is je, uh, je, je thuissituatie? We zijn uh, op mijn elfde met de familie, uh, een zusje en nog drie broertjes... ...naar Amerika verhuisd en daar tot mijn 18e gewoond... ...en toen uh, terug naar Nederland gekomen om te gaan studeren. En in de zomer en met kerst uh, zie ik mijn ouders en mijn vaders af en toe... ...of mijn moeders ook af en toe in Nederland. We ah, zien elkaar nog wel uh, regelmatig. Kijk, nou je zit natuurlijk aan tafel niet om het over je familie te hebben, maar over het ondernemerschap en je, en je bedrijf. Ja, wat, Readmore. Is, ja wat, is, wat is dat eigenlijk voor bedrijf? Uh, wij hebben software ontwikkeld waarmee clubs, organisaties en mensen zelf heel gemakkelijk een digitaal online tijdschrift kunnen maken. Door middel van templates en layouts die wij gemaakt hebben, hoeft de gebruiker eigenlijk alleen tekst en foto's toe te voegen om het blad samen te stellen. En dit kan vervolgens op de computer, telefoon en in onze iPad app gelezen worden. Oké, okay. en hoe, hoe, hoe ben je hier zo opgekomen? Je, je begint niet zomaar even een, een iPad-ding. Nee, is, klopt. Nee. Het is, is begonnen via, uh, via studie. Uh, we zagen dat uh, in ieder geval tablets en iPads uh, fors in de groei waren. En dat uh, dat uh, ook een digitale trend was. Uh, dus die, die twee dingen met hebben we ja, eigenlijk op dit, uh, dit concept gekomen. Om uh, uitgeven eigenlijk heel gemakkelijk uh, en professioneel uh, te maken. En tijdens het voorgesprekje stelde je al een beetje dat het uh, ontstaan is vanuit je studie. Maar kun je daar iets over vertellen? Dat was een heel traject geloof ik waar je uh, met je school uh, bent ingegaan toen. Oh ja klopt, we hadden, we hadden een vak business planning waarmee je eigenlijk een, een businessplan moest schrijven. En uh, dat daadwerkelijk ook gaan uitvoeren. En uh, ikzelf samen met uh, Mick Niepot uh, zijn het zijn toen begonnen. En uh, tijdens de presentatie van, uh, op, de, op de studie uh, zat iemand van de European Space Agency daar toevallig bij. En uh, via hun is uh, de bal eigenlijk ook gaan rollen. En um, ja, zo is het al via de studie echt begonnen. Ja, en uh, wat, wat was dat van een project? Hebben ze geen, in jullie geïnvesteerd of coaching geleverd? Uh, we hebben meegedaan in een uh, incubation uh, programma. Ja? Uh, daar hebben we 50.000 euro voor gekregen. En met dat geld uh, hebben we de software ontwikkeld om uh, ja, het product nu, uh, wat we nu hebben uh, te, neer te zetten. Dat was ook voldoende, die 5.000 euro? Uh, nee, dat was niet, niet voldoende. Nee. We zijn uh, daardoor ook nog een uh, lening aangegaan omdat we zagen dat het product uh, goed was. Maar om het product echt uh, goed te maken en te verbeteren zijn we ook nog een lening aangegaan voor uh, 50.000 euro met de Rabobank. Dat is spannend. En uh, ja, dat is wel uh, echt een, uh, ja, een stap als je dat, uh, dan wordt het wel in één keer een stuk serieuzer. Ik, ik kijk dan heel even naar je vader. Misschien dat ik even ja ga knikken. Staat de vader dan garant voor die lening? Of is dat? Nee, totaal niet hier uh, geschud? Nee, dat, uh, ja. daar hebben we een duidelijke afspraak uh, over gemaakt. Dat, dat, uh, dat uh, als ik uh, dat wil doen samen met Mick, dat, uh, dat wij daar uh, ja, zelf uh, garant voor staan. En dat, uh, dat papa niet uh, de bail-out ja. komt doen. En dat je maar zelf. Uh, gaat regelen dat het succes wordt. En dan had de bank in deze tijden heel erg geloven in jong ondernemerschap. Dus dat is wel heel erg leuk om dat een keer te horen op zo'n... Uh... Ja, nee, zeker. Ja, in de ja. presentatie voor de Rabobank met Mick waren ze wel uh, ja, toch uh, uh, onder de indruk van het, uh, van het idee en uh, van de potential. En uh, daarom hebben ze ook uh, die lening uh, gestrekt. Ja, je hebt het een beetje over potential. Dat is denk ik wel een beetje zeer belangrijk bij jullie product. Want het is niet alleen een product voor Nederland waarschijnlijk, hè? Nee, nee, zeker. Het uh, grappige is, we hadden een, uh, een klein artikel in een magazine in Engeland. En daardoor zijn er, uh, ik denk een derde van de gebruikers uh, zitten nu ook in Engeland. Maar de eerste high schools in Amerika gebruiken het systeem ook al. Het um, is eigenlijk een heel internationaal uh, ja, internetproduct. Ja, ik hoorde je ook een beetje Peru zeggen, bijvoorbeeld. Ja, er zaten, zaten ook wat gebruikers <laughs> in Peru. Uh, heel ja. grappig. En uh, uh, Australië ook. Dus er zitten eigenlijk in alle hoeken van de wereld uh, zitten wel een gebruiker of gebruikers. Dus, ja, maar dat, wat, is, wat is dan het profiel van de gebruikers? Zijn dat vooral de universiteiten en de scholen? Of zijn dat ook echt gewoon personen of voetbalclubs? Ja, nee, het verschilt heel erg. In Nederland bijvoorbeeld zijn we nu echt aan het focussen op, op de sportclubs. Er zijn 34.000 sportclubs in Nederland. En die hebben allemaal een blaadje of hadden een blaadje. Maar bijvoorbeeld de gebruikers in Engeland, dat zijn meer mensen zelf. En die, ja, die hebben een blaadje van hun eigen kat tot de boom, boom in de straat. Dus dat, dat verschilt, <lacht> verschilt heel erg. Staat je eigen iPad nu helemaal vol met allemaal van die blaadjes? Ja, ik uh, heb veel gesubscribed uh, met veel, uh, ja. veel uh, magazines. Want, want kun je ook, als je uh, stel je download die, die app, kun je dan ook zeggen... nou, ik wil een paar van die blaadjes ontvangen... terwijl je misschien helemaal geen lid bent van zo'n club? Dat kan uh, ook? Ja, dat kan. Uh, als, je, als je eenmaal je blad gepubliceerd hebt... komt het in onze Read More app te staan. Die je okay. kan downloaden via de, uh, de App Store. Uh, en daar staan eigenlijk alle blaadjes in, uh, uh, op, uh, in de verschillende categorieën. Dus als jij in, uh, van sport houdt, dan uh, zie je... ja, je kan uh, Bladjes zien van sportclubs, maar ook uh, iemand die enthousiast schrijft over, uh, over voetbal of nieuwe voetbaltechnieken of uh, bewegingen. Of, uh, het kan van alles, uh, van alles zijn. Ja, dus, Stel, er is een turnclub in Spanje en ik ben helemaal fan van turnen en ik woon eigenlijk in Enschede. Dan kan ik toch dat blaadje lezen uit Spanje. Dan? Ja, precies. Jij hoeft alleen op subscribe te klikken en elke week uh, of elke maand als dat blaadje opnieuw wordt uit, uitgegeven, krijg jij een uh, notificatie en kan jij rustig uh, uit Enschede dat blaadje lezen. Kijk, en mij kost dat dan helemaal niks, maar uh, waar, waar verdien jij dan je geld mee eigenlijk? Uh, wij verdienen het geld door middel van uh, advertenties. In het blad, uh, als iemand een blad gepubliceerd heeft... Uh, plaatsen wij nadat ze het gepubliceerd hebben... Uh, elke drie pagina's een uh, full-page advertentie. En op die manier uh, hebben we het eerst uh, voor die model. Zijn de advertenties gericht ook of... Ja, zeker. Eén, uh, op uh, locatie. En twee, uh, we kunnen zien wat een lezer uh, precies uh, leest. Als een uh, lezer bijvoorbeeld uh, voetbalblaadjes leest, sportblaadjes en ook zeilblaadjes... kunnen we zien dat dat waarschijnlijk iemand is die sportief is. Dus kunnen we in die richting ook uh, sportief uh, uh, adverteren. Of uh, gerelateerd adverteren. En gaat er vooraf over zo'n blad nog een keuring? Of... Kijk, met YouTube zag ik op een gegeven moment een bepaalde wildgroei. Mensen plempen alles maar op het internet. Ben je daar niet een beetje bang voor dan? Ja, zeker. Dat doen we nu nog uh, matig. Kijken we elke, uh, elke ochtend wat van plaatjes erbij komen... en dat er geen uh, porno of andere rare dingen tussen staan. <laughs> uh, want zodra ze dat zien, uh, word je uit de app store gezet. En okay. dat, uh, die app, uh, ja, die hebben uh, we nodig. Over uh, sportief gesproken, we gaan weer eventjes naar een plaatje. Uh, Merfil, wat heb je nu uitgekozen? Um, <laughs> ik moet heel veel spieken op mijn lijstje. Dat is uh, uh, Rebecca Ferguson. Uh, als ik mij niet vergis, zeg ik dat goed. Ja, het klinkt een beetje als een turnster. Het is geen turnster. Maar ze is uh, nee is, ja, Rebecca Ferguson. Ze is wel echt heel goed. Uh, een beetje, de, de soul sound heeft ze in zich. En uh, ja, Glitter and Gold. en Gold. Het is gewoon een heel erg lekker nummer. Nou, dan gaan we zo eens aan Florence vragen of dit een nummer is waar hij uh, van houdt. Maar ja, dat kunnen we natuurlijk alleen doen als we er uh, ja, magazine kunnen over kan beginnen. Ja, precies. En als we daarna <laughs> kunnen luisteren. Dus we zijn zometeen weer terug met uh, wakkere ondernemers. Uh, ja, geniet even van de muziek, zou ik zeggen. All that glitter Ja, lekker nummer toch? Nou, ik kijk even naar Florence. Het is schijnwakker het... voor muziek, maar het luistert, uh, luistert lekker weg. Het luistert dus, het lekker uh... weg, kijk, nou, dat, dat moet je horen. Zou je er een magazine over kunnen maken? Over één uh, muzieknummer, denk je? Uh, nou, zeker. Van alles kan een magazine gemaakt worden. Als, dus dat we, is, uh... als we dan kijken naar die magazines uh, in, in de app, hoeveel pagina's heeft zo'n gemiddeld magazine? Nou, het dan? verschilt eigenlijk heel erg. Uh, je ziet wel dat gemiddeld uh, tussen de 10 en 15 uh, pagina's uh, de magazines zijn. Um, maar ja, sommige mensen doen uh, of sommige bedrijven doen eigenlijk één pagina of twee pagina's. Ja. Dus uh, dat verschilt, uh, verschilt heel erg. Beetje afhankelijk van welke club of instelling of, of weet ik van wat ja, de, daar je, Ja, precies, die app verkoopt. Ja, ja precies. Dat, uh, ja. Ja. En, en heb, je, heb je al veel last van concurrentie? Zijn ze al aan het kopiëren? Of, of, uh... Nog niet helemaal. We zijn, uh, ja, zijn natuurlijk wel concurrenten. Wat het mooie van ons, uh, ons product is, uh, is dat je zonder technische of designkennis uh, een magazine kan maken. Uh, met de andere of de concurrenten heb je kennis nodig van Adobe of uh, Quark Express. En dat is toch al vreel, vrij snel uh, ja, te lastig voor veel mensen. Ja, daar ga dus ik, ik ook wel uh, uh, bij af uh, <laughs> ja, Nee, precies, daar ga je al. Dus het is echt, uh, zonder, uh, ja, echt heel makkelijk om, te, om op een makkelijke en professionele manier te publiceren. Heb je ja. ook veel vrienden die het al die het doen? Ja, ik heb uh, ja, vrienden die sowieso uh, willen kijken wat we doen, die een magazine maken. Dus er zijn wel een aantal vrienden die, uh, die een magazine gemaakt hebben en dat af en toe uh, een beetje updaten. Dus dat is, uh, ja, is leuk om te zien. Kun je, kun je prijzen winnen ook met je magazine? Of? Uh, nog niet. We gaan, binnenkort gaan we een Facebook-campagne doen. Die uh, wie het mooiste uh, magazine maakt uh, en dat deelt op Facebook, uh, kan een prijs winnen. Dus, uh, maar jullie kunnen binnenkort zelf ook een prijs winnen, had ik begrepen. Ja, klopt. Uh, Mick uh, en ik zijn uh, genomineerd voor Ondernemer uh, 2012. Uh, samen met vijf, uh, vijf andere finalisten zitten we nu in de finale. En uh, volgende week woensdag uh, is er een presentatie voor, uh, voor de jury. En dan 6 september uh, wordt de winnaar uh, bekendgemaakt. Nou, spannend. Ja. Wil je dan nog een geldprijs? Heb je er dan echt nog wel iets aan? Uh, ja, je kan, uh, kan verschillende dingen winnen. Ik uh, kan geld winnen ook. Uh, en veel, uh, ja, voor een echte mediacampagne. Dus dat is uh, ja, vooral het belangrijkste. Ja. Um, dus dat, uh, ja, er zijn wel wat, uh, wat te winnen. Hebben jullie daar ook behoefte aan op het moment? Echt een mediacampagne? Ja, zeker. Ja. Ja. Alle publiciteit uh, kunnen we gebruiken. We zagen dat we wat een klein artikel rond FD en in één keer uh, 500 gebruikers uh, kwamen erbij. Dus uh, via die, uh, op dat soort manieren is het toch wel echt een mooie kans om uh, veel gebruikers uh, snel uh, in één keer uh, op de site te krijgen. Ja, want jullie moeten natuurlijk een beetje hebben van uh, de, de En nou, Daarvoor zijn de, de cijfers van het aantal de gebruikers uh, ja, toch wel het belangrijkste eigenlijk. Mm -hmm. En wat was er dan bij jullie eerder, die, die, die, die groei aan gebruikers of de adverteerders die al aanklopten van we willen wel meedoen? Ja, eerst de gebruikers, maar toen de adverteerders zagen dat we ook een paar echt specifieke groepen hebben, waren de adverteerders geïnteresseerd. We hadden een groep hockey, hockeyclubs en in één keer uh, TK Hockey was geïnteresseerd om mee te doen. Uh, dus dat, uh, ja, als je echt iets uh, specifiek hebt, dan uh, komen de adverteerders ook wel. Ja, en waar, waar moeten we nou aan, aan denken? Stel, ik ben een adverteerder, ik zit nu thuis en ik zou wel in zo'n zo magazine willen adverteren. Wat moet dat kosten dan? Uh, ja, we werken nu veel met, uh, met vaste prijzen. En dat hangt ook af van, uh, van de adverteerder zelf. Uh, maar als jij, uh, laat zeggen, een uh, paar voetbalclubs uh, wil adverteren voor een paar duizend euro, kan je wel een, uh, uh, een maand lang uh, een full-page uh, advertentie. Uh, elke drie pagina's in het magazine uh, hebben. En er zit er dan ook de doorklikmogelijkheid in, in zo'n advertentie? Ja, of ja dat is mooi van de iPad. Of, uh, ja, ja dan dan precies. Je kan het uh, heel, heel interactief maken. Je kan, uh, je kan filmpjes uh, weer geven. Je kan uh, doorklikken. Je kan er snel een snel klein spelletje van maken. Dus uh, dat kan heel. Uh, ja, ik kan doorklikken ook. Ja. We hebben het nu vooral over de iPad, maar natuurlijk ook de iPhone. Komt die daar ook op? Ja, ja toekomst uh, moeten we even kijken. Dat, uh, echt een magazine lezen doe je niet zo uh, snel op de, op de iPhone. Als je nee, echt uh, nee. voor een magazine gaat zitten, doe je dat uh, of achter je computer of uh, achter een tablet. Uh, maar daar zijn, uh, zijn wel plannen voor. Thijs, lees jij uh, al magazines op je iPad eigenlijk? Uh, nog niet, want dan moet je er eentje hebben. <laughs> uh, maar uh, dat is wel makkelijk op zich. Nee, ik, ik, ben, ik leef, lees het inderdaad op de computer. En, en af en toe de highlights, die lees je dan wel op je iPhone inderdaad. Ja, maar dat... Uh... Het lijkt mij wel het nieuwe lezen, eigenlijk. Het, uh, uh, het nieuwe lezen. Zien jullie dat ook zo echt als het nieuwe lezen? Of denken jullie na, misschien print in de toekomst toch nog wel erbij? Misschien? Nee, ik denk zeker uh, digitaal. Wat, wel, uh, wat je wel ziet bijvoorbeeld met uh, de sportclubs die, die we nu benaderen. De golf, uh, golfclubs, dat is echt een oudere generatie. Dus die willen nog wel het print hebben en uh, die zullen niet zo snel de digitale stap maken. Nee. Maar de hockeyclubs en de voetbalclubs en uh, uh, ga, ja, gewoon nog jonge generatie, die, uh, die leest eigenlijk alles al uh, via digitaal. Rammer. Ja, oh, sorry. Ik ben zelf zeg maar, vervent lezer van, van Flipboard. Ja. Um, als, als gebruiker daarvan, als, als lezer daarvan. Wat is mijn voordeel dan uh, om eigenlijk een magazine... Zoals als jullie dat presenteren te gaan lezen in plaats van Flipboard? Uh, nou, Flipboard is uh, ja, gebaseerd op bestaande artikelen die je uh, eigenlijk uh, samenvoegt om een uh, je eigen account of eigen magazine te maken. Bij ons is het uh, uh, ja, alles in de store ook. Maar misschien nog iets uh, specifieker en uh, echt gericht op een uh, je lokale spoor, ja, sportclub of uh, uh, universiteit. Of uh, echt iets, uh, iets meer gericht. Uh... Op mij. Ja, tof? Dit is het uh, programma van uh, wakker ondernemers. En om een beetje wakker te worden uh, draaien we ook plaatjes uh, deze ochtend. Het hoort eigenlijk wel weer tijd voor een, uh, een stukje muziek. Heb je al iets, uh, iets klaar liggen ja. dat keer? Waar, waar gaan we nu een naar? Beter voorbereiden? Ik, ik heb weer wat nieuws uh, gevonden. Ik kwam het van de week tegen. Je bent wel echt van alleen maar nieuwe dingen, of niet? Ja, dat is een beetje mijn specialiteiten. Ah, okay. ja, daarom ja, zit ik hier ook een beetje. Dan, om mezelf een dan beetje... weten we dat ook voor de volgende keer. Ja, precies. Nou, ik heb nu een nummer gevonden van, uh, van zanger Liam Ly O'Donnell. En die noemen zichzelf met de groep dan uh, The Furious Cruelties. En uh, die heeft een nummer geschreven, The Great Unknown. En ik was eigenlijk, ben eigenlijk altijd heel nieuwsgierig naar titels en dat soort dingen. En ik, ik ben gaan zoeken van waar komt die titel nou vandaan. En The Great Unknown komt, hij is verhuisd naar Londen... Uh, vanuit een klein plattelandsdorpje en hij wist echt totaal niet waar hij was. En uh, op basis daarvan heeft hij dit nummer om, om al zijn frustraties... maar ook zijn angsten en, en zijn nieuwe ontdekkingen weg te schrijven... heeft hij dit nummer gemaakt. Ik vind het een heel mooi nummer. En ik, ik, ja, maar Dat zeg ik bij al die artiesten die ik presenteer. Ja, Dit is er ja. ook weer eentje dat die we, we gaan terug horen. Ja. Giel, ik ben je voor. Je ja, had het even over, over titels. Hebben de, de iPad magazines ook echt een titel? Ja, zeker. Als jij magazine, uh, begint, dan, uh, ja, je magazine begint... dan je magazine titels eigenlijk de eerste, de eerste stap... in het proces van een magazine maken. Ehm um, ja... Nou, laten we daar zo nog eens even doorpraten hoe dat dan, uh, dan gaat, uh, zo'n magazine maken. Misschien dat jij dan straks een keertje een magazine kan maken over nieuwe muziek. Muziek, hè? Lijkt, Lijkt me, Lijkt me maar even gaan, gaan praten. Nee. Ja, ja we gaan we uh, straks toch even ja. kaartjes uitwisselen, dat soort dingen doen. Zeker doen. Nou, laten we dan maar weer gaan luisteren naar die ja. muziek. Ik ben wel weer heel erg benieuwd eigenlijk. First cruelty is great and name. Heerlijk plaatje denk ik om de dag even lekker mee te beginnen. Zeg, Florence wat ga jij komt er eigenlijk doen? Je bent natuurlijk net terug uit Amerika. Zit je hier nou met een jetlag? Of, uh... Ja, zeker een jetlag. Ik ben, uh, ben moe, maar door die koffie uh, ben ik weer helemaal <laughs> helemaal wakker. Vandaag uh, wat afspraken. Vanmiddag komt, uh, komt iemand een filmpje maken van de Studenten Ondernemersprijs. Kijk. Dus ze uh, komen op uh, kantoor en uh, gaan een uh, filmpje maken voor een website. Uh, Moet je kan even opruimen, of is het gewoon altijd. Nee, dat is altijd schoon. Dus, uh, <laughs> nee, nee dat, uh, Ik hoop dat. dat, uh, dat uh, nee, dat is allemaal goed. Dat valt mee. Maar dat is eventjes voor vandaag. waar, waar staan jullie over een jaar bijvoorbeeld met uh, Read More? Ja, over een jaar zitten we ook in het buitenland. Uh, in Duitsland zijn. Zit je dan, er, dan zelf ook in het buitenland of zit het bedrijf dan in het buitenland? Uh, bui uh, bedrijf. Er uh, ja, zijn wel ja. plannen om in de toekomst, ik uh, denk 2015, als ik uh, heel optimistisch praat, om uh, een uh, kantoortje in Boston of New York te hebben. Om daar uh, Amerikaanse markt ook, uh, um, ja, dat ook een van ons daar zit. Uh, Ga je dan zelf je adverteerders vinden in het buitenland of laat je dat doen? Of? Uh, ja, ik denk in eerste instantie misschien zelf, maar uiteindelijk moeten we wel met een groot mediabureau gaan doen, want dat, uh, die hebben het bereik en uh, de, de connections. Dus dat uh, denk ik op die manier. Spannend. Ja. Thijs, waar staat de Young Startup over een jaar eigenlijk? Um, waarschijnlijk niet in Boston of in Australië of iets dergelijks, maar um, ik denk dat we wel redelijk vers staan hier in Nederland. Zeker gezien de Young Startup is natuurlijk voor de, voor de startende ondernemers en de we plaatsen ondernemers in, in leegstaande bedrijfsbanden En die proberen te stimuleren om een mooie doorgroei te kunnen maken. Um, en dus ja, gezien de, de leegstand die nu plaatsvindt hier in Nederland... denk ik dat we wel een redelijke, redelijke grote groei gaan meemaken. En, en als dat... ik zo hier aan tafel zit en ik, ik hoor al de ondernemerschappen... en alle ideeën, dan, dan denk ik dat we wel een heel eind gaan komen eigenlijk. Over hoeveel ja. ondernemers hebben we het dan bij, bij jou Kun je een getal noemen? Of een ruwe ik... schatting? Denk uh, zo even uh, uit, de, uit de losse mouw geschud. Uh, als we bij de. 12.000 zitten, dan, dan ben ik heel erg blij. Ja, Florence ja. Florian, 12.000 gebruikers voor die app, dat is waarschijnlijk veel te weinig. Nee, ja, wij we hebben, ja, het, uh, we hebben schaal nodig. Ja. Dus wij hebben honderden duizenden lezers Honderd en duizenden. uitgevers nodig. Ja. Maar we zijn, uh, zijn goed op weg. Dus, uh, dat, uh, kun, je, denk, al, kun je al getal uh, noemen van het aantal dat ja, we die hebben nu hebt? 1.200 uh, uitgevers. En uh, laat zeggen, die gemiddeld 300, 300 lezers hebben, dan heb je al een aantal, uh, groot aantal uh, lezers. Maar daar, had, uh, daar zit groei in, dus dat uh, gaat alleen maar groeien. Dus dat... Uh, en hoe is dat met jullie team? Gaat dat dan ook groeien? Of besteed je veel dingen uit? Uh, ja, nee, zeker. Mick, uh, Mick is vooral de technische man en productman. Uh, ik doe iets meer de marketing en sales. Uh, Simon, de programmeur die, uh, ja, die programmeert. En Michiel doet ook, uh, doet ook sales. Maar we, gaan, uh, we moeten het team gaan uitbreiden met uh, uh, nog een programmeur. En uh, waarschijnlijk nog meer sales. Dus dat, uh, gaan wel, uh, ja, daar gaat het groeien in zitten. Ik zie hier, naast van al duimen omhoog gaan. Is sales dan zo belangrijk? Sales is heel belangrijk. Ja? Daar zet je je bedrijf mee neer. Ja. Dat merk ik ook. Ja, ik, ik doe naast mijn. Uh, naast de muziek, zeg maar, is meer hobby, doe ik ook zeg maar, in de sales. Ik werk voor Minigrip, een verpakkingsbedrijf, Eigenlijk wel uh, een van de meest grote in Nederland. En uh, ik denk zeker als je, als je geen goed sales team hebt, dat je als bedrijf ook kunt inpakken. Maar dat kun je alleen maar behamen. Ja, ja, precies. Ben je zelf ook een goede verkoper? Ja, zeker. Ik denk dat ik die kunst wel uh, zeker... Uh, ja, voor iedereen doe je het aardig goed in ja, het, <laughs> Zeker, ja. zeker. <laughs> en tijdens kun jij je, jezelf goed verkopen of jij ja, jong start-up eigenlijk? Uh, waarschijnlijk wel. Uh, gezien de tijdschip uh, moet ik wel even moeite voor doen. Ja. Maar um, ja, nee, dit, dit, uh, het hele concept jong start-up is, is wel iets wat je. Uh, en het is een mooi concept wat je ook zichzelf verkoopt, want dat is ook nodig natuurlijk met een, met een product waar je voor staat. Um, en je moet daar een goed gevoel bij hebben... en je moet het gevoel kunnen overbrengen. En dat is wel een van de uh, dingen die ik in ieder geval in mij heb... met het concept jong start-up, ja... Ja, de, de, de app van Readmore is uh, misschien in de app store helemaal niet zo persoonlijk. Dus hoe, hoe doen jullie dat dan, die communicatie? Uh, ja, we benaderen of proberen via grote bonden, proberen we nu uh, product uh, partnerships, proberen we het uh, uh, product uit te krijgen. Well. Uh, en uh, grote bloggers, ik hoorde dat naast mijn tafel ook een grote blogger zit met 20.000 lezers. <laughs> <laughs> uh, dus dat is misschien ook een uh, goede blogger. Ik heb uh, het al gemaakt gezien. Je bent al <laughs> aan het netwerk. Hè? Dat gaat hartstikke goed. Hey, uh, als we nu kijken uh, naar het bedrijf Readmore... Uh, we kunnen natuurlijk gaan googlen... maar dan, uh, als we gaan googlen op Readmore... dan komen we waarschijnlijk alles tegenover uh, meer lezen. Maar uh, waar kunnen jullie vinden? Nou, je kan ons vinden op onze website. Dat is readmoremag.nl. Dat is R-E-A-D-M-O-R-E-M-A-G.nl. Uh, we hebben een Facebookpagina. We zitten op Twitter, LinkedIn. Um, dus je kan, ons, je kan ons vinden. En jouzelf Heb je zelf nog een, een pagina waar we jou kunnen vinden? Of moet we uh, allemaal googlen op je naam? Ja, LinkedIn. Ik zit op LinkedIn. Uh, daar kan je mij vinden, daar kan je Mick vinden, daar kan je het uh, team vinden. Kijk, als je uh, nou nog één ding mag zeggen uh, op de radio, dus een oproepje doen, wat, wat zou je dan nog willen zeggen? Uh, nou, Ga naar readmoremag.nl en uh, maak je eigen digitale tijdschrift. Kijk, dan, uh, dan vraag ik nog even aan Thijs. Thijs waar kunnen we een Young Startup vinden? Uh, www.youngstartup.nl uh, En... Uh... Ik denk dat jij nog niet ingeschreven bent als startondernemer. Dus ik zal het uh, snel doen, denk dat, ik. Uh, uh, dat ga ik zo meteen. Een netwerk doen? waar je misschien nog wat meer uh, uh, mensen... of je netwerk kan verbreden. Nou, ik denk is super. Ja. Is hij wel net die scooter misgelopen? Ja, <laughs> ja dat had <heb> je nou net niet moeten zeggen. <laughs> Loopt ik opnieuw. <laughs> ja. Nou, Florence, ik wil je hartelijk bedanken dat je bij ons aangeschoven bent... Uh, naar, uh, naar je terugvlucht van uh, Amerika naar Nederland. Uh, succes met je bedrijf. Natuurlijk. Ja, dankjewel, dankjewel. Ook uh, alle andere gasten die bij ons langs zijn geweest... Uh, de afgelopen twee uur bij het uh, programma Wakker Ondernemers... wensen wij uh, veel succes met het, uh, met het ondernemen en het bedrijf. Uh, ja, u als luisteraar natuurlijk uh, veel succes met, uh, met het opstaan en het wakker worden. Mijn naam is uh, Jori Bonnema. Ik maak het programma Wakker Ondernemers samen met uh, Merfil Oppeneer. De muziek. De muziek. Ja. En uh, ja, u gaat uh, zeker nog uh, van ons horen. Op naar de volgende keer. Op naar de volgende keer. Tot ziens.